Jobboot met het NOS Journaal. Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie zijn het eens geworden over stappen om de crisis in Oekraïne te beteugelen. Ze hebben afgesproken dat alle illegale groepen in Oekraïne de wapens moeten inleveren. Ook moeten pro-Russische separatisten de gebouwen die ze hebben bezet teruggeven aan de overheid. Dat hebben de vier partijen bekendgemaakt na urenlang overleg in Genève. De komende tijd gaan ze door met gesprekken. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... wordt gevraagd om te bemiddelen in de crisis. In het Mastbos bij Breda woedt een grote natuurbrand. Het gebied dat in brand staat is ongeveer twee voetbalvelden groot. Er is veel rook. Inwoners van Breda-Zuid en Ulvenhout wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brandweer probeert het vuur met vier bluswagens te bestrijden, maar kan in het bosachtige terrein moeilijk bij de plek van de brand komen. In het Masbos geldt code geel vanwege de droogte. Dat betekent dat mensen geen vuur mogen maken in het bos.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 Het weer overwegend bewolkt en geregeld een bui, vannacht droog. Morgen af en toe een bui, maar ook wat zon. Met 11 graden is het dan wel aan de frisse kant. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. It. don't sit around be the first in line i've seen the might the mighty fallen don't be the just to be the king this time if you want it smash and grab it Het was hem helemaal. Deze van Never Own en and Smash and Grab it. Uh, het is uh, een heel leuk verhaal. De drummer van deze band, uh, dat is Robin Assen, die heb ik wel eens mogen vervoeren als uh, Rodie. En dat was in de tijd dat ik dus nog uh, meerdere petten op had. Inmiddels is die periode een beetje verleden tijd. Maar goed, het gaat met Neverone de goede kant op. Dit is weer een van de eerste nummers van het nieuwe album wat moet gaan verschijnen. Je kunt hem al bestellen bij een aantal platenzaken, Maar dan moet je wel heel erg vlot gaan kijken van, van ja, waar is hij te koop. Ik ga een beetje reclame maken. Nou. Een uh, ervan is North End in, in Haarlem. Uh, ook aanstaande zaterdag doen ze mee met uh, Record Store Day. Want uh, dat is het internationale uh, event uh, voor uh, de platenhandelaren. Ik uh, kijk eventjes in de richting van uh, wat maar voor mij afspeelt. Uh, de een zit aan een uh, sushi en de ander uh, staat uh, nog... Uh, maar ik, ik wil toch even jullie een beetje vragen of jullie hier nog uh, naar voren willen komen. Om even bij de microfoons uh, te komen. Michiel, Erik en uh, Koen van uh, Julius. Want uh, we gaan straks... Uh, die die, Microfoon hoor. Het zijn deze drie die hier bij de tafel staan. Die, heb ik, die andere drie die zijn voor de muziek. Maar even, als je even wil komen, dan kunnen we eventjes in de inleiding het babbel even doen. Want er wordt driftig gesproken met een aantal mensen. Maar dat, dat, dat mag de pret niet drukken. Dat is ook, hoort ook bij het onderdeel van het muzikantenbestaan. Uh, de ene is, uh, volgens mij Koen, uh, had jij net uh, een soortiment van uh, sushi besteld, uh, geloof ik toch of niet? Ja, ik, ik had hem niet gegeten, dus ik het uh, uh, dus, halen. Maar ja, uh, dus onderweg uh, even uh, uh, de mobiel maar even ge uh, gebruikt en gezegd van... Uh, nou, uh, zo dan, uh, langer en langer, dan kom ik langs en dan uh, moet het ah, staan. Ik, ik hoorde vooral dat de Zandvoortse sushi echt anominabel goed is. Ik denk, nou, uh, dat gaan we eens even proberen. Uh, zeg dat uh, tegen die Amananaren of die Katwijkers of die Noordwijkers. Ik denk dat je dan uh, daar nee, niet nee, meer een een mee hoeft te komen in ieder geval. Uh, dan Michiel. Ook oh, goedenavond. Goedenavond. Is een beetje zin in? Zeker. Ja? Ja. I I I geen... Uh, ja, want wat ik heb gehoord... dit is jullie eerste radiooptreden. Ja, dat klopt po -po -po. inderdaad. Po -po. Dus, uh, spannend. Ja, dat wordt <laughs> dus wel heel spannend. Nou, ja. uh, de man die naast je zit, uh, dat is Erik. Hallo. Uh, die heeft <laughs> iets met, uh, met Zandvoort. Ik geloof... Jouw schoonpapa komt. Ja, uit dat antwoord. klopt. En, is mijn uh, achterbuurman, trouwens. Is het jouw dus, achterbuurman? Ja, want uh, één straat achter mij. Dus, uh, oh oh joh, dus, uh, ja, joh, dus uh, jullie kunnen zwaaien naar elkaar uit het raam. Bijna wel, dus, <laughs> Maar, uh, ja, het, uh, het, het is vorig jaar begonnen, heren. met, uh, met een showcase in de Sugar Factory. Ja. En ik heb even toen uh, de hele showcase uh, uh, gehoord. Want was al uh, na naar, uh, naar vier, vijf nummers, was ik eigenlijk al. Uh, nah, die oh. moet, ik toch wel, uh, moet ik toch wel een keer vragen. Dus, uh, uh, nou, we zijn vereerd dat we er mogen zijn hoor. Ja, ja dat is graag. Jaap, die houdt zich aan zijn woord. Hè. Dat is, dat ja, nee, nou, nee, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb het één iemand beloofd... Dus, uh, dat ik hem zou helpen. Kijk. Uh, en Diegene is er nu nou net uitgesproken niet... maar wat had hij nou gedaan? Uh, voor de mensen thuis die... Uh, ik ga niet zijn naam noemen... maar uh, de mensen weten wel... Uh, als ik uh, zeg... Van, hij heeft een aantal vrienden op Facebook... En hij heeft op een gegeven moment, op zondag, heeft hij een melding gedaan. Raad eens even waar ik zit, maar hij was al even vergeten zijn locatie uit te zetten. Ik zou gewoon misschien wel niet over. Is toch zo? Nou goed, dan noemen we hem gewoon dan een Ja hoor. oké. Nou goed, ik heb het hem ooit beloofd. Dus ja, daar moet ik mijn woord ook houden. Daar zijn wij blij om, want het is hartstikke leuk om dit te doen. Ja. En daarnaast is het ook heel goed voor ons om eens even te kijken hoe dit nou klinkt als je dit doet. En het terug te luisteren ik vind het gewoon heel cool. Ja? Ja, nu, al. Gaan nu, het al. Lekker. nu al. We gaan lekker muziek maken, zo, daar heb ik altijd zin in. Ja. Uh, uh, even over, over jullie twee. Uh, hij doet de zang, dat, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, zijn jullie alle twee echt gitaristen? Ja. ja? ja. ja? ja. ja. Want, uh, want Julius is niet alleen jullie drie, maar er zijn, als jullie optreden, dan hebben jullie ook nog een drummer. Ja, en een, een drummer erbij en een uh, bassist en een toetsenist. En een backing-zanger dus is nog. En nog. En een backing-zanger is er inderdaad, dus, uh, een hele band. Ja. Dus als we inderdaad echt uh, grote clubshows doen, dan zorgen gewoon dat we met de complete band uh, spelen. Maar ja. ja, we kunnen niet uh, altijd... Uh, mensen zitten ook in andere bands en uh, ja, het is vaak uh, een drukke agenda waar we mee moeten werken. Dus ja. uh, Soms kunnen ze inderdaad niet uh, helemaal erbij zijn en dan uh, moet het uh, alleen doen. Ja, dat uh, is van, uh, met zeven man dan, hè, op dat moment. Ja. Even man, over, ja. over Julius. Hoe is het ontstaan? En uh, hoe zijn jullie aan de naam Julius gekomen? Want dat uh, is toch ook een, uh, een mooi een verhaal? Vraag, ja, ja, ja, dat is een ja, mooi is. verhaal. Wil jij het vertellen, Ik kort? vertel het wel. Nou, weet je dat was bij, bij, ja, Als je een band begint, dan heb je op een gegeven moment muziek. En dan ken je elkaar en dat is het gezellig. En ja. van, wat gaan we voor naam doen? Weet je, voor die band. Dat is altijd zo'n zo ding van, hmm. En toen hadden we een drummer, die heette Julian. Wat we tevens een vette naam vonden. Ja. En toen dachten we ineens van, wat nou als we de band... Julius noemen. Want dan heb je dus eigenlijk een persoon die gekoppeld is aan, aan de band. Ah ja. En mensen gaan denken: Is Julius nou een, een, alleen de zanger of is het een band? En wij, het is echt een band. We waren van de week al op 3FM en toen zei al, ik uh, geloof Sander van Koen en Sander, die zei, ja, er is een nieuwe singer-songwriter, Julius. Dus uh, het is altijd een soort van, mensen weten die niet uh, helemaal, maar dat vinden we yes. juist wel leuk. Ja, ah, dat, is ook, dat is ook wel een aardige uh, Goed, Koen en Sander, als ze zitten te luisteren, dit zijn geen singer-songwriters nee, hoor. Nee, nee, nee. Nou ja, dus is het echt... we zingen en we zijn de songwriters ja. van de liedjes op zich, vind ik die titel uh, altijd ja. goed. Maar het is inderdaad, we zijn echt een band en we willen ook soms zelf zo profileren. Maar ik vind het gewoon, uh, ik weet niet, jullie straat wel, wel een beetje kracht uit of zo. Ik vind ja. het wel een coole, coole ja, dat, dat, dat, dat heb ik in de, de trailers en in, in, in, in ieder geval in de filmpjes die jullie op YouTube zetten, heb ik dat al een beetje eruit opgemaakt. Uh, Kijk, dat is precies. Dus dan de, even een stukje verklappen van de muziek. Want dat ga ik toch ook even doen? Uh, het is, uh, wat ik gehoord heb, toch uh, ge, geschoeid. Een beetje op de jaren tachtig. Nou, ik, ik kom uit de jaren zestig. Toen ben ik uh, op de wereld gezet. Dus word je groot de jaren, in de 80. periode van de jaren tachtig. En ik denk, hé, hey, dat is het een beetje wel. Uh, waarom juist die muziek? Uh, en niet gezegd van ja. Nou, ik, ik denk dat die muziek is gewoon het begin geweest is van heel veel popmuziek. En, mm. Ja, ik hou heel erg van de jaren tachtig muziek en, de, en mijn vrienden hier ook. En ja, dat maakt ja, gewoon ben, dat, je, dat je dat gaat maken op een gegeven moment. Ja. Ik, ben ook, uh, ik kom met 78, dus ik heb ja, de jaren tachtig niet echt als tiener meegemaakt. Hij was een broekie toen je. was een broekie inderdaad, maar het heeft wel heel veel impact op me ja. gehad. En uh, ja, ik kan me inderdaad nog echt herinneren dat ik naar de VD ging om een cassettebandje van Toto te kopen. Dat ik dat toch wel helemaal niet <lacht> meer. Een cassettebandje, waar hoor je dat nog? Ja, ja dat is heel, ja. heel oud. Nee, maar dat, ja, dat, uh, die muziek, ja, dat heeft altijd een bepaald soort impact op mij gehad. En ja. dat, uh, ja, echt uh, in dat bands als uh, Toto en uh, Michael Jackson natuurlijk, Madonna, Prince, ja de, ja, de bekende dingen. Ja, dat, uh, die invloeden hoor je wel echt heel duidelijk terug in onze, in onze songs. Maar op, ja, dat dat ook, proberen we ook wel een beetje. Ja, ja. want het is ook wel echt het, waar wij, wat wij gewoon te gek vinden. Ik bedoel, als bedoel, ja. zelf muziek luistert, luister ik ook nog steeds. Dat uh, was uh, uh. heel duidelijk. Uh, en Erik, hoe zit het met jouw muzikale uh, verleden en... Uh, mijn muzikale verleden en is Ja, de jaren tachtig uh, vind ik ook cool. De jaren negentig ah. ook. Maar de jaren zeventig en jaren zestig ook. Maar dus, ja. ik denk eigenlijk dat van alles wel uh, iets terug te vinden is. Maar, mm -hmm. um, je hebt er ook wel vooral bands als In Excess En dat soort liedjes. Is dat het in Excess, ja. Stones. Dat ja. ja. vinden we ook cool. Ja, wat we voornamelijk wilden was gewoon goede popsongs maken. En uh, wel een soort van tijdloze, uh, tijdloze uh, album of nummers. Ja. En... Um, dat hebben we zo goed mogelijk geprobeerd. Dus okay. niet al te veel proberen mee te gaan met, uh, uh, met de waan van het moment, ofzo. Zoals ja. de um, muzikale mode nu is. Maar, uh. Goed, ik, uh, ik uh, ga jullie. Uh, ik... Uh... Ik weet genoeg, eventjes. Ja. Ik ga jullie nog even, even wat uh, tijd gunnen. Kan Koen nog even zijn, uh, zijn sushi nuttigen? <lacht> ja, ik hou met alles rekening. Uh, uh, want uh, dan gaan we eerst nog even twee stukken muziek uh, draaien, alvorens we jullie gaan vragen of jullie uh, achter uh, de microfoons uh, willen plaatsnemen om uh, de eerste nummers uh, tot ons uh, te laten komen. Het ja, okay, is natuurlijk cool. leuk om te vermelden dat dit wel echt een primeur wordt, hè? Ja, want we hebben nog nooit iets op de radio gedaan. We gaan ik ben vereerd. Ik ben heel erg ga Zeker minimaal een vijftal liedjes zingen, vijftal. Die, die in principe nog niet ergens te vinden zijn. Het, is echt een, uh... ja, het wordt goed zoeken voor de, voor de fans alvast. Het wordt goed hè, zoeken ja. voor de fans, zeker. Ja, in ieder geval. We vinden het een... oude... eerder dat we jullie mogen doen. Behoorlijk wat fans al op, uh, bij elkaar. Nou ja, we hebben een hoop followers op, op Facebook al. En dat probeert, op, het probeert ook te groeien. Mm. Uh, en natuurlijk in onze omgeving... ...vinden heel veel mensen de muziek leuk. Wat altijd moeilijk is om als ook echt daadwerkelijk. Uh, ja, als, als graadmeter te zien. Want ja, mijn moeder vindt natuurlijk alles leuk wat ik doe. Maar we hebben wel ja, het idee nee. dat de mensen die, die er ook omheen zijn, die, ja, die vinden het wel heel vet. En ik, ik hoop gewoon dat wij uh, veel te kunnen spelen en veel te kunnen doen de komende tijd. Nog veel meer mensen voor ons kunnen winnen. Helemaal goed. Ik uh, ga eerst even nog uh, muziek. Uh, dank jullie voor dit moment. It, uh, Jeeo. Jeeo. <laughs> dat, dat, dat, dat was uh, de kennismaking uh, met uh, Koen, Erik en Michiel. Oftewel, de drie van Julius. Ze zijn met uh, meerdere, maar goed, uh, dit zijn de drie uh, vooruitgeschoven uh, heren. Uh, ik ga je eens uh, draaien. Zij was hier twee weken geleden hier bij ons uh, in uh, de uitzending... om te vertellen over dat uh, album wat ze heeft uh, gemaakt. Dat album moet ik eventjes weer gaan uh, koekeloeren, hoor. Uh, hoe heet dat allemaal? al? Dat heet gewoon... Oh, nee, het staat hier. From Now On. Het is van uh, Mirjam West. En uh, ze heeft ook al een uh, singeldrop uitgebracht. Uh, uh, uh, dat, dat nummer dat heet Land of Freedom. En dat is al behoorlijk wat uh, aan het... Uh... Terreinwinnen op Radio 2, omdat zij al Radio 2 talent uh, is geweest. Hier is Mirjam dus met Long Freedom. I'm Susan Jane met uh, Let There Be Love. Uh, dat had uh, te maken met haar inzet voor het uh, behoud van uh, de olifanten. En dat was uh, dus uh, de reden waarom ze dit nummer heeft uh, geschreven. Er is ook een videoclip uh, van, je kunt het uh, allemaal uh, terugvinden op YouTube, waar anders. En uh, daarvoor heb je nog twee nummers uh, kunnen beluisteren van onder andere Mirjam West, die uh, geweest uh, is... Dat nummer dat heet Land of Freedom... kwam er even aan het begin bij de aankondiging niet helemaal uit. En daarachter hoorde je dus een winnaar van de grote prijs van Nederland... wel te verstaan van 2012. En dat was Rogier Pelgrim ook hier geweest. Dus wat dat er gaat is uh, jullie is hier in een goed gezelschap. Want uh, ook Rogier Pelgrim is uh, geweest met uh, Roll The Dice... het uh, eerste album wat hij uh, heeft uh, afgeleverd. Nou, ik uh, zou bijna willen vragen om... Uh, de heren uh, Koen, Michiel en Erik uh, te vragen of ze er klaar voor zijn om te gaan oh. spelen. Jullie zijn er klaar voor? Okay. Okay. Ja. Wel, welk nummer is het? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Welk Don't nummer is het? Don't stop. Oh, allora. I got a feeling. That today is gonna be my day. The sun is shining. Let's go outside and let the music play. Life is short to waste it. Enjoy the moments, hold on tight to the ones that you love. And everything is gonna be alright. Don't you ever stop, no? Do it again. I won't ever stop, no, do it again. Don't you ever stop, no do it again. Ja, dat waren de, de eerste, terwijl ik uh, half, uh, met mijn halve, met mijn mobieltje zit, ik, uh, wat ik op mijn foto's hier is En er is een nummer in één keer afgelopen. Maar goed, tweede nummer, heren. Wat uh, mag, je, uh, mag je daarover zeggen, Het volgende liedje dat heet I'll Be Around. En uh, het leuke van dit liedje is, en dat ook bijzonder voor ons, dat uh, beide gitaristen die hier zitten, Erik en Michiel, die hebben allebei uh, eigenlijk net een kind gekregen. En uh, dit liedje is een beetje voor de kleine, de kleine hummels. Dus zet hem maar in, hè, Michiel. But we'll keep your love aside, open up your heart, jump into the world and sing another song. I'll be Cut a door Go keep your love aside Open up your heart Jump into the world And sing another song Why would you carry the world around? You can call me when you need me I'll be around Helpen, ah, dat helpt natuurlijk. Je hebt ze meegenomen. Een Ik buslading ze mee, zou Peper Visser zeggen. Een buslading vol. Eh, als ze zouden stemmen met, uh, met Rob Akda woord, dan hadden jullie wel met vlag en wimpel die publieksprijs oh, op ja. je naam uh, weten te schrijven. Maar goed, uh, die zijn al geweest, die, uh, die Rob wordt. woord. Ja, we gaan uh, zo dadelijk uh, nog even verder. Mag ik nog even ademhalen en dan kan jij misschien nog een beetje van, uh, van, even de, even. van de snoepgoed uh, nog... De sushi staat centraal bij, uh, bij deze uitzending, dames en heren thuis. Goed, uh, we gaan uh, weer even verder met, uh, met de muziek bij, uh, hier bij Alternative FM. Uh, dat was uh, de eerste uh, optreden van Julius Live hier bij Alternative FM. Uh, we hebben natuurlijk nog veel, veel, veel meer... Uh, maar eerst uh, gaan we even een dame die nog al een beetje in uh, dat, uh, wat jazz en soul-genre zit. Ze is al bij, uh, bij de enige Nederlandse publieke zender geweest die jazz, soul en funk doet. Ik dacht dat dat uh, Radio 6 is. Met niche. En dat nummer dat heet The New Me. <tied> Strong and ready to embrace Whatever is lying in the future Energy is flowing through my veins Lost a lot but got so much to gain It's time to work the plan Because I planned the work forever So now I let go, set myself free Reconciliation with my destiny So now I move on, I am stronger It's time to walk the walk instead of talking to talk You see, cause I don't wanna wait any longer It's a new me, it's a new me, it's a new me thing. Clearly I am discovering, it's to get busy living or stop dying, no longer afraid to make a move, knowing that I got nothing to prove, and never know what might be if I don't try it, so now I let go, set myself free, no reconciliation with my destiny, so now I move on, I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 That is a is uh, dat ik een uh, van de gasten die meegekomen is, uh, die ben ik uh, zelf ook uh, twee keer uh, tegengekomen bij, uh, bij even van uh, die evenementen, bij jullie showcase heb ik hem gezien, maar ook bij uh, een, uh, een, uh, een platenwinkel in uh, Haarlem Noord. En dit moet hem toch wel in de oren klinken. Richard, je zit uh, wel achterin een beetje mee, uh, mee te luisteren. Richard, Hi, Richard, hallo Richard. Richard. <laughs> Maar uh, we hadden dus iets van Robert Blackman uh, gedraaid. Uh, het was je niet ontgaan, neem ik aan. hè? Ja, moet, moet je toch wel uh, wat uh, deugd doen. Ja, dat dacht ik ook. Goed. <lacht> <laughs> uh, want uh, ja, we hebben net uh, even de kop van de, twee, uh, de eerste twee nummers uh, gehad. Uh, even over het, uh, het ontstaan van de band. Want... Dat is natuurlijk ook niet uh, zomaar uh, gebeurd, dat is, uh, dat, uh, daar is wel iets aan uh, vooraf gegaan. Hoe ben jij, uh, hoe ben een jij een aan deze twee jongens, en hoe zijn, zij aan, uh, hoe zijn jullie aan hem gekomen? Wil je de hele geschiedenis je Nou, nou een een, of, of, hele even laat ik zeggen, <laughs> voordat het helemaal door elkaar gaat, maar we hebben, het is kwart voor negen, dus we moeten een <laughs> beetje om de tijd denken, maar dus, uh, goed, vertel. Er was eens. Er was eens. Uh, er was dus een school, <laughs> in Alkmaar. <laughs> ja. Nee, Erik en ik kennen elkaar van het uh, Jan Arends uh, College. Dat is een bekend uh, college. Is en ik zit zitten er op school, dus... Uh, Oké, okay. oh ja, ja, ja. ja. ja. ga ja, door. Daar kennen we elkaar van. En we zaten altijd in beentjes samen. En op een gegeven moment is Erik bij Bella de Heer gaan spelen. En ik bij uh, Amerikaanse zanger Kief Caputo. Mm -hmm. Daar hebben we jarenlang mee getoerd. Mm -hmm. En eigenlijk precies op hetzelfde moment klapte die band zeg maar. En mm. toen hebben we elkaar gevonden. En toen hadden ze iets van, je hey, moet eigenlijk een keer wat liedjes gaan maken, band beginnen. Kindjes krijgen. <laughs> ja, en uh, dus toen zijn Erik en ik uh, eigenlijk ja, een paar jaar lang demo's gaan maken. En toen leerde ik Koen kennen op het conservatorium. Mm -hmm. En hij was daar, uh, ja, hij studeerde daar zang en ik studeerde daar uh, basgitaar. En ik was eigenlijk al een beetje op het einde van mijn studie. En Koen die was eigenlijk net begonnen. En ik, uh, ik kende hem eigenlijk ergens voor, maar ik wist niet meer waarvan. Dus uh, ja, dat is een heel lang raadsel, maar ja, ja, lang in, ieder val, van, al, in ieder geval toen had ik zoiets van, hé hey, man, uh, wil je misschien bij mij mijn afstudeerproject komen zingen? Dus toen had Koen zoiets, ja, tuurlijk, lijkt me te gek, hij was toen nog in die fase dat hij echt alles, uh, tegen alles ja zei. Mm -hmm. dus, uh, je moet wat in het begin. Ja, dus toen zijn wij samen een afstudeerproject uh, gaan doen. Ja. En uh, toen of daarna zoiets van, ja, eigenlijk wel uh, leuk om verder te gaan. Ik zei, hé, hey, waarom kom je eigenlijk niet bij uh, mijn project met Erik uh, zingen? Of, uh, ja, zo is het eigenlijk gegaan. En toen zijn we met z'n drieën zijn we demo's gaan maken. We hebben eigenlijk vijf jaar lang gedaan. En toen, uh, ja, toen uh, is het uh, julius geworden. Ja, zo het beetje, is het uh, uh, gegaan. Ja, zo is het gegaan. Ja, uh, dan ga ik weer even nog, uh, naar Koen. Want uh, ik, heb, uh, ik heb ooit nog eens uh, vorig jaar een uitnodiging gekregen. De Basen treden op. Wie waren de bazen? Dat waren Chris Kok, Marnix, uh, Dorenstein. Ja. Ja, ja, ja, ja. En Koen Brouwer, die nu aan de, aan de tafel zit. Nou, ja. uh, Chris is uh, twee keer geweest, Marnix nog geen keer. Maar uh, je hebt, hebt Marnix al ingehaald. Dus ik heb je Marnix al ingehaald Dus dus, uh, dus Marnix, helaas, baas. Ja, hij was zelfs de eindbaas op dat moment. Hij was, dat was de al, eindbaas. Het heet, zo noemden we het eigenlijk. We, moesten ja. een, uh, we, we studeerden af op het consultorium. En, uh, want we moesten een thema hebben voor de eindavond, zeg maar. En ja. dat was eigenlijk ook de eerste keer bijna dat we met uh, Julius speelden, geloof ik. Dat was de eerste keer dat we daar een paar liedjes die we toen gemaakt hadden mee speelden. Ja. En uh, ja, dat was, uh, dat was heel tof. Dat ja. was een inderdaad met inderdaad Zo, uh, zo uh, is het uh, een beetje de baas uh, aan het project. Zo is aan de eindbaas begonnen, ja. ja. En dan is je ja. bijna twee jaar terug, hè? Ja, dat is alweer ja, twee jaar terug. Ja, dat is hard hoor. Dat gaat hard, inderdaad. Ja. Dan ga ik naar Erik. En ja. Erik heeft een binding met Zandvoort. Ja, klopt. Dat had ik al bij de aankondiging al gezegd. Ja, uh, ja Zandvoort. Hoe vaak kom, hoe, hoe, hoe kom je er? Um, nou. Wel, um, Wanneer ik uh, bij mijn uh, vader of mijn schoonvader en moeder op uh, visite ga, ja. die zijn nu ook aan het luisteren trouwens, dus uh, hoi. <laughs> ik heb ook een klein beetje wat aan Dirk uh, te danken, dus ik moet het, uh, daar moet ik er wel bij zeggen. Oh ja, vertel, uh, ja, ik, ja. Vind, ik vind dat uh, Dirk ook wel een beetje de credits uh, verdient. Ja, Hij ze nee, zich uh, dus ook nog wel uh, Dirk, een beetje dank, voor. Ja. Vind ik wel. Dus Vind ik ook. Uh, maar goed, uh, uh, Zandvoort, uh, ja, jou, jouw huidige echtgenoot komt uit Zandvoort. Ja, klopt. Zij komt uit Zandvoort. Uh -huh. En um, ik heb haar ontmoet. Niet in zijn antwoord. In niet Amsterdam. in zijn nee, ja. maar Op het strand. <laughs> op het strand. Nee, maar goed. Maar goed, uh, uh, even over, uh, over jouw muzikale achtergrond. Ja. Uh, want uh, wat is jouw. Uh, heb jij muzikale geschiedenis? Heb je een opleiding of zoiets uh, gedaan? Uh, nee, nee, ik ben afgewezen voor het conservatorium. Dus. <laughs> kan het ik ook, nou, ik ook, kan dat nou. Ik kan dat nou. Ze vonden me niet goed genoeg. Nee. Dus, uh, ja, ah, hij ook niet, ik, uh, dus het is hier niet. Uh, nee. Nee. Ja, maar dat is wel mooi met Erik, joh. die gast die speelt zo natuurlijk vet van zichzelf. Dat uiteindelijk blijkt dan ook dat je die hele concertoorn helemaal niet nodig hebt. Nee? nee? Nee. Je leert wel goede mensen kennen, maar als je het kan, dan kan je het. Zit er gewoon in. Ja, dus, uh, spel jij, ja spel autodidact. Jij, ja, maar spel, ja, autodidact, dat zijn de mooiste mensen. Die, die leiden zichzelf op. Maar, ja. maar uh, wij hebben hier vijf, zes weken geleden hebben we hier René van Kolom gehad. Oké. Okay. Drummer van Doemar. Okay, ja, ja. Die uh, zegt: ik speel in dienst van de muziek. Hoe zit het met jou? Doe jij dat ook? Ja, absoluut. Maar dat uh, doen we allemaal wel volgens huh? mij. Ja. Uh, dus het maakt jou. maar goed, maar, uh, het maakt jou geen bal uit of het nou reggae is, of funk of wat dan ook. Als, als dat van jou verwacht wordt, dan speel je dat ook. Um, ja, nou Reggae en Funk dan allebei uh, toevallig net niet. Nee. Maar hij ja, is flauw. Nee, maar ja, tuurlijk. Ik vind, ja, als je... Een, uh, uh, uh, je speelt, zeg maar, ter ondersteuning van het liedje, toch? En ja. niet uh, om jezelf uh, eventjes... Uh, nou, het is misschien ook wel leuk om te vermelden... dat, ja. uh, dat Erik ook echt wel grotendeels voor de sound van Julius gezorgd heeft. Hij heeft echt ja. gekeken naar van wat heeft het liedje nodig? Hoe zitten de partijen? Hoeveel gitaarpartijen? we hoe hier? Hoe zitten de toetsenpartijen? En dat... Ja, dat is, alleen dat is al echt super in dienst van het liedje. Ja. Uh, maar ook, ook live uh, is hij niet degene die de, de liedpartij speelt. Maar hij zorgt dat alles mooi gesmeerd wordt en in balans zit, zeg maar. Oké, okay. dus, dus uh, Dat kan niet wel. Oké. Dat is wel leuk om... Is het ook zo dat als jullie met z'n drie een liedje maken, uh, gaat dat dan ook zo'n... Zo uh, gaat dat dan met... met, met, met? Paar discussies of, of ja, we, ook? wat we hebben een soort van heilige uh, afspraak als we een liedje schrijven. Wij werken altijd op een manier dat we drie melodieën hebben en dan kijken we van je hebt één zangmelodie, ja. dan heb je vaak nog twee gitaarmelodieën die door elkaar heen lopen. Als je daar bijvoorbeeld back to the days hebt, mm -hmm. is de ene I'm going back back back to the days en dan het mm -hmm. ene is de uh, gitaarpartij is, taak, taak taak taak taak en dan de andere gitaarpartij is. Doo, doo, doo, doo, doo, doo. en dat zijn drie op zich staande melodieën die door elkaar heen gaan mm -hmm. en die mm -hmm. ervoor zorgen dat het eigenlijk veel je hoofd blijft zitten maar dat het ook ja dat het, dat het elkaar aanvult, dat het wel vet wordt terwijl het niet een enorme wirwar van allemaal instrumenten en, en, en, en smeerselen door elkaar heen is en zo. Ja, we... dus dat, dat proberen we met schrijven altijd wel een beetje aan te houden en dat ja. uh, is denk ik ook wel een beetje de baas van de meeste liedjes van ons uh, zo ontstaat het ook eigenlijk als het uh, ware. Ja, meestal wel. We zoeken gewoon, we hebben een, een vet stukje. Dan gaan we er een tekst bij verzinnen. Dan gaan we nog kijken hoe we het met andere stukjes kunnen invullen. En dan houden we dan drie dingen over. En dat hmm. is dan het liedje vaak. Ja, jullie, uh, schrijf jij het liedje of... Het is echt met z'n drieën van Ook met z'n ja, ja. drieën. Dus we gaan echt zitten uh, en in het begin en aan het einde Hoe spaart zoiets? Uit. Kijk je naar bijvoorbeeld naar de televisie, naar Power en Witte, die ermee stoppen en dat je dan op een gegeven moment zegt. Uh, nou, ik heb het liedje klaar bij wijze van spreken. Ja, ik denk serieus wel dat de meeste liedjes wel zoiets ontstaan. Je uh -huh. komt, je zit in de trein, je ziet iets, je hoort iets, je denkt. Hé, hey, wat vet. En dan ik zing er dat in op mijn telefoon. En uh, misschien op straat. Jij dat ook? Je zingt het telefoon of niet? Ja, ja nou uh -huh. ja, ja. Zing het in de uh, telefoon? Soms zelfs op zijn fiets. Ja, hoor je er jou. Nee, maar dat werkt dan zo. En dan nemen we dat mee in de repetitieruimte. En dan gaan we echt even zitten. En dan ja. gaan we het echt perfectioneren. En, en soms is dat een proces van één avond. Maar soms is dat een proces van een jaar. Want nee. ja, Soms dan loop je vast op iets. En dan moet je gaan zoeken. En dan moet je gaan zoeken. Maar dan kom je er uiteindelijk wel altijd wel weer uit. Ja, want uh, uh, ik, ik wil ooit een beetje de schrijverij in. Hè? Dus een beetje met, met zo'n notitieboekje. Want er komt altijd op de gekste momenten. Dat je ja. denkt, uh, nou dan moet ik even gauw een aantekening maken. Want anders dan, uh, ben ik het kwijt bij wijze van spreken. Maar dat geldt voor muzikanten ook. Geldt voor iedereen, volgens die, mij. We ja. euh, pakken een smartphone. Bla -bla -bla -bla. Ja. Uh, even een uh, zwanglijntje in. Uh, en dat is het dan. Ik denk dat ik wel yeah. 600 zanglijntjes met de telefoon gedaan Wat <laughs> Die maar ja. moeten we gaan doen. En dan moeten we iets jongens, van een remix uh, nog iets uh, op gaan ja, verzinnen, ja, denk ja, dat ik. Ja, ja. Dat, uh, dat moeten we maar eens gaan, uh, gaan uh, verzinnen. Uh, jongens, bedankt even voor zover. Mm. Daar, want uh, we gaan ons uh, een beetje klaarmaken voor straks het uh, tweede gedeelte. Uh, mm. Waarin uh, we dan ook nog uh, weer waarschijnlijk... Uh, ik denk een uh, setje van drie even doen. Top. Dat weet uh, Marcus ook meteen uh, dat we dus drie sets uh, gaan noemen. Ben je er mee eens of niet? Marcus knikt van ja. Ja, dat is goed. Nou, da als als hij het dus. mee eens is, dan, dan, dan, dan, dan is het zeker uh, goed. Uh, eerst uh, weer een uh, stuk uh, muziek. Uh, deze dame bracht haar uh, album uit in september 2012. Het, uh, het was het uh, album uh, The Girl You Love. Ik heb het over Fabiana Dammers. En het uh, nummer wat uh, daarbij hoorde, dat was uh, dit, uh, dit mooie nummer. My Eyes on You. Open your eyes so oh bright. They make me want to be by your side. to live. Dus van dit uh, eerste uur uh, hebben we hier dus uh, Fabian de Damers even laten horen. My eyes on you tot aan het nieuws van, uh, van 9 uur. De man die vorige week hier heeft opgetreden. Uh, clean as a, book. Like a killing spree. He He's the man who knows he can point out the flaws at the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws. Point out the flaws. We lie here in the dark, cannot see our path. of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. He is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. Like the clockwork of the slowest machine. Like the gunshot. Killed the queen, like the clockwork of the slowest machine, machine.